Is waarschijnlijk. <laughs> Vast. Zijn niet echt blunders, maar ze waren er wel. Maar je bent gelukkig. Ja, zeker Dankjewel. weten. Ook bedankt. Dit is Radio 1. 7 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Nieuwe regering Egypte waar president Mubarak blijft zitten. Mubarak moet beloften van hervormingen nakomen, zegt Obama.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 De Afrikaanse Unie stelt een commissie in... die een oplossing moet vinden voor de politieke crisis in Ivoorkust. De commissie zal bestaan uit vijf Afrikaanse staatshoofden... en moet binnen een maand een bindende uitspraak doen. Zowel de zittende president Bakbo als dienstuitdager Ouattara moet zich aan die uitspraak houden, zei de president van Mauritanië. Dat land is nu voorzitter van de Afrikaanse Unie. De internationale gemeenschap riep Ouattara tot winnaar uit van de verkiezingen eind vorig jaar... maar Bakbo weigert op te stappen...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 De autoriteiten hebben beslag gelegd op de Canadese bezittingen... van de Tunesische zakenman en miljardair. In Eindhoven is een man doodgevonden in zijn huis. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft al iemand aangehouden. Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden is niet duidelijk. De vrouw van de man vermoedde bij thuiskomst dat er iets mis was... en waarschuwde de politie. Agenten vonden bij het doorzoeken van het huis het lichaam van de Eindhovenaar. Het weer. De dag begint koud en helder. Temperaturen tussen min 3 in Zeeland en min 7 in het oosten en noordoosten van het land. Verder wordt het een zonnige winterdag met temperaturen rond of net iets boven het vriespunt. Morgen is er meer bewolking en met 1 tot 3 graden is het dan iets minder koud. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Zaterdag 29 januari. Het is een dag om jarig te zijn. En dat is de auto. 125 jaar. Dat gaan we straks vieren. Misschien is het wel de dag van de eerste Chinese Grand Slam winnaar. In Australië begint later vanochtend de finale met Lina. Maar vandaag zal toch vooral de geschiedenis ingaan als de dag van Egypte. De vraag is alleen, wordt het de dag van de revolutie of de dag van de verandering? was gisteren lang wachten op een reactie van president Mubarak. Na een dag van massaal protest in heel Egypte... kwam hij aan het begin van de nacht met een antwoord op de demonstranten. Ik zal een nieuwe regering vormen met een duidelijke taak om voor rust en stabiliteit te zorgen, zei de president. Nicole Wever is in Cairo. Nicole, Mubarak, hij belooft dus verandering. Hij stuurt zijn eigen regering naar huis. Wat zei hij trouwens nog meer? Nou, hij belooft dat deze regering voor meer democratie, meer vrijheid gaat zorgen. Um, voor de rest zei hij ja, uh, in het grootste democratische land in de regio. ...daar is het natuurlijk belangrijk om uh, de vrijheid van de chaos te scheiden. En hij zegt, ik verdedig de veiligheid en de stabiliteit van het land... ...en uh, de veiligheid van de mensen. Dus ik moest die veiligheidstroepen wel op jullie afsturen. Uh, en hij zei ook van ja, ik, ik ben solidair met de armen, ik uh, wil daar wat aan doen. Kortom, een speech zoals we hem vaker van uh, Mubarak hebben gehoord... Uh, ...hij reageerde eigenlijk bijna niet op wat de straat wilde, namelijk de straat wil dat hij vertrekt... Want daar heeft hij helemaal niks over gezegd over zijn eigen positie. Nee, nou werd dat eigenlijk ook niet verwacht. Want uh, nou ja, Mubarak zal een beetje de laatste zijn die op het vliegtuig stapt. Uh, de man is, is er al 30 jaar. En het wordt niet verwacht dat hij nou na een paar dagen protesten meteen het veld zou ruimen. Maar uh, dit was wel weer uh, heel erg uh, het oude jargon. Ja. En, en de demonstranten zelf, um, hoe reageren die daarop? Nou, dit zal voor hen niet genoeg zijn. Um, het is niet zo dat okay, heel veel mensen, die hebben het gisteravond ook niet gevolgd. Er dus zal ook met belangstelling zijn gekeken naar uh, de toespraak daarna van, uh, van Obama. He, het land heeft toch altijd de hand boven het hoofd gehouden van dit regime. En ja, moet toch een, een, een soort van, van een halve draai maken op dit moment. En misschien dat mensen wel hopen dat, dat die druk vanuit de Verenigde Staten, die gezegd heeft Mubarak, we vallen je niet af, maar je moet er nu echt wat aan doen. Wellicht dat uh, dat bij sommigen wat hoop geeft. Maar ik denk dat de meesten gewoon willen dat het op gaat. Ja. En de situatie op straat. We zagen beelden waarin we mensen inderdaad nog steeds bezig zagen op, op straat. Tot laat, ondanks de avondklok. Hoe is het op dit moment als je uit het raam kijkt? Nou, er de, de, de rijden wat auto's. Het is een, een behoorlijke chaos. Er liggen nog wat uitgebrande uh, voertuigen. Um, ook op het plein wat, wat hier vlakbij ligt. is dus op verschillende plaatsen brand gesticht. Vanuit hier kan ik het uh, partijbureau zien. ...van de NDP, de partij van, uh, van Mubarak. Maar de demonstranten zijn van straat. Het plein is weer in handen van de, van de troepen. Het leger staat daar ook. Uh, mensen die gaan, ja, lopen een beetje over straat en rijden weer wat auto's. Maar uh, dus de, de, de demonstranten, het is niet zo dat de, dat de actie is doorgegaan. En wat de afgelopen weken steeds zo is geweest... ...dat in het begin van de dag, in de ochtend, is het nog redelijk rustig... Maar daarna gaan mensen toch weer in, in grote getalen uh, de straat op. En ik denk ook dat bijvoorbeeld in plaatsen als Suez en Alexandrië dat dat vandaag ook weer te verwachten valt. Helemaal ja, no naar deze toespraak. Ja, je noemt al even het, uh, het, het leger. Want dat is natuurlijk cruciaal, de rol van het uh, leger. Het leger heeft, uh, ja, is wel de straat opgegaan, maar het lijkt wel alsof ze niet doorpakken. Nou, en dat geeft de mensen natuurlijk hoop. Kijk, het, uh, de politie, het veiligheidsapparaat, dat is bijna twee keer zo groot... ...als het leger en die worden gehaat. Kijk, het leger beschermt het land tegen buitenlands gevaren... ...en de politie en de veiligheidsdiensten... ...die beschermen in de ogen van de mensen het land maar tegen één man... ...en dat is Mubarak, en dat is nou niet de meest populaire. Het leger daarvan hoopt dus dat hij net als de Tunesië hun kans zou kiezen. Het leger heeft nog nooit geschoten op de mensen. En gisteren zag je dat het, uh, dat het redelijk rustig verliep. Maar nou is het wel zo dat het plein waar uh, ik dus vlakbij zit... ...dat dat echt is leeggeveegd door het leger... Maar het museum is daar ook gevestigd, van, uh, waar, waarin alle oudheden een beetje van Egypte liggen uh, opgeslagen. En uh, dat, dat hebben ze op te ontzet. zo gaat het verhaal. Uh, ja, het is afwachten. Ze hebben nog niet echt duidelijk de een of de andere kant gekozen. Een generaal die heeft gewaarschuwd van, houden jullie in, dwing als niet geweld te gebruiken. Nou komt vandaag de bevelhebber van het leger aan in Egypte. Hij zit nu in de Verenigde Staten. En ik kan me ook voorstellen dat de Amerikanen hem... Wel een advies hebben meegegeven wat te doen? Ja. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Goed, dankjewel voor uh, dit moment, uh, Nicole. Nicole Lefever. We hadden het al over Amerika, want de bevelhebber komt daar vandaan. En gisteren is ook met spanning gekeken naar wat Obama heeft gezegd. Nicole had het over een halve draai die gemaakt moet worden door de Amerikanen. Ron Linker in Washington. Hebben die Amerikanen ook zo'n draai gemaakt? Nou ja, het is grappig dat Nicole verwijst naar die ontmoeting met die militaire. Uh, Commandanten die hier inderdaad bij het Pentagon verwacht werden. Want uh, er werd hier al gezegd van... ja, dat zou toch een beetje een gekke gewaarwording zijn voor die Egyptenaren. Want ze zouden komen praten, het was een standaard bezoek, Maar ja, telkens op CNN is hier te zien... die revolutie die daar zich in de straten voltrekt. En dan zou het toch gek zijn als dat allemaal niet ter sprake kwam. Dus voor beide partijen leek het ineens goed uit te komen... dat die Egyptenaren toch maar op het vliegveld gingen... en uh, richting Cairo zijn vertrokken. Ze zijn inmiddels weg en dus was de weg vrij voor uh, de president. Obama. En ik denk dat het belangrijkste van die speech was, die uh, hij ongeveer half eens s'nachts Nederlandse tijd gaf, het gebaar zelf. De belangrijkste man van Amerika, de president Obama, die zelf voor de camera's reageert op de gebeurtenissen. Het duidelijkste signaal dat de Amerikaanse regering de demonstraties in Egypte serieus gaat nemen. Tot nu toe waren het vooral minister Hillary Clinton, de woordvoerders van het Witte Huis, die het woord namen. Maar vannacht dus Obama, die heel duidelijk zei, een oproep aan de Egyptische regering, maar ook aan de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 Nou, Mubarak moet de daad bij het woord voegen en werk maken... van serieuze hervormingen in Egypte, zei Obama... die dus een half uur lang via de telefoon heeft gesproken... met de Egyptische president. Ja, maar ik hoor hem ook zeggen, hij, Mubarak, heeft de verantwoordelijkheid. Dat betekent in feite dat hij Mubarak niet laat vallen. Nee, klopt. Voorlopig lijkt Washington Mubarak nog een, een kans te geven... maar het is wel een hele kleine kans. Veel zal afhangen van de komende uren, dagen daar bij Nicole en Cairo. Obama wil namelijk dat het geweld afneemt. Hij wil dat Mubarak gehoor geeft aan de wensen van het volk... maar ja, het lijkt er dus niet op dat Mubarak dat doet... want hij ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij die hervormingen... terwijl men dus op straat kennelijk niets liever wil dan dat hij opstapt. Maar let op de formulering van Obama als hij uitlegt wat zijn streven is. Surely there will be difficult days to come. But the United States will continue to stand up for the rights of the Egyptian people and work with their government in pursuit of a ja, future that is more just, more free and more hopeful. het gaat om de formulering. Obama is ja. bereid om samen te werken met de bevolking, maar ook met de Egyptische regering aan een hoopvollere toekomst. Dus hij laat de deur nog op een kiertje voor Mubarak, maar ja, veel zal afhangen denk ik van de komende uren. Ja, en dan moet die regering wel oog hebben voor de problemen van het volk, maar ja, uh, het kan natuurlijk ook nog helemaal misgaan. Heeft de Amerikaanse president heeft Obama dan nog iets achter de hand? Nou ja, als je kijkt naar de afgelopen dagen, dan lijkt het wel alsof de Amerikaanse regering vooral uh, reageert op de gebeurtenissen in de straat. Hè. Niet dat de Amerikanen veel invloed uh, hebben. Want ja, als je luistert naar bijvoorbeeld vicepresident Biden, uh, die werd gisteren nog gevraagd van ja, vind je dat Mubarak een dictator is? En toen zei hij van nee, ik vind niet dat het een dictator is. En nu zie je dat Obama langzaam maar zeker toch de duimschroeven uh, aanzet. Uh, er zijn mogelijkheden voor uh, de Amerikanen om de Egyptische regering onder druk te zetten. Bijvoorbeeld financieel. Belangrijk. De wapen, want de Amerikanen die geven uh, jaarlijks ruim anderhalf miljard dollar aan Egypte. Dat kan worden opgeschort. En de woordvoerder van het Witte Huis zinspeelde daar gisteravond al een klein beetje op. Als het geweld inderdaad aanhoudt, dan loopt Egypte het risico dat die geldkraan wordt dichtgedraaid. En, en ja, dat is wel een heel duidelijk drukmiddel natuurlijk. Oké, okay, dankjewel Ron. Mustafa Oukbi is in de studio, buitenlandredacteur, midden-oostenredacteur. Mustafa, zijn ze daar ook gevoelig voor, wat Ron zegt inderdaad, dat die geldkraan dichtgaat? Nou, daar zullen ze zeker gevoelig voor zijn, zeker uh, de klieken rondom uh, Mubarak en uh, hij zelf. Ik bedoel, van die anderhalf miljard dollar, dat is veel geld en uh, dat, dat wordt ook uh, uh, niet allemaal uh, gebruikt voor uh, allerlei um, nou ja, projecten die, um, uh, die het ten bate komen van het volk. Uh, dat is ook een beetje de kritiek dat dat die hulp eigenlijk voornamelijk gaat naar de klikken rondom Mobark. Ik denk dat eh, als je kijkt naar de geschiedenis van, van het regime van Mobark... Eh, dat hij natuurlijk wel allerlei beloftes maakt. Maar eh, de ervaring leert ook dat Hosni Mubarak en de mensen rondom rondomheen... Eh, niet zich veel zullen aantrekken van allerlei drukken vanuit, vanuit Amerika omdat het voornamelijk gaat om het overleven van het regime. En als het Maar ook, niet, ja, ook niet nu bijvoorbeeld die, die generatie hoge militaire opdrachten we mee hebben gekregen vanuit Washington. Ook niet nu Obama telefoneert met Mubarak. En nou, Mubarak zal wel natuurlijk luisteren. Maar Bush heeft in het verleden ook Mubarak behoorlijk onder druk gezet. om allerlei hervormingen door te voeren. En toen heeft uh, Mubarak min of meer tegen Bush gezegd. van ja, je begrijpt eigenlijk helemaal niks van het Midden-Oosten. Met andere woorden ja, als je hier niet met harde hand op treedt... ja, dan krijg je chaos en instabiliteit. En misschien, en dat is natuurlijk uh, de kaart die uh, Mubarak voor va vaak speelt... namelijk de kaart van uh, waarschuwen voor, uh, voor extremisme. Uh, dus uh, dit keer uh, zal ook weer over een periode Mubarak zeggen van... ja, nou, ik doe mijn best, maar uh, vergeet jullie niet de westerse wereld. We hebben hier te maken met een een extremistische, islamitische beweging... die het Midden-Oosten behoorlijk instabiel kan maken. Vorig als weet, eenmaal heb, hebben we een nieuw Iran erbij. Precies, en, dat dat is is, en daar zijn de Amerikanen, niet alleen maar overigens Amerikanen... maar ook de rest van het westen, buitengewoon gevoelig voor. En dat zag je gisteren ook in de toespraak van, van Mubarak. Hij gebruikte eigenlijk ook weer dezelfde kaart van ik of de chaos. Want hij zei min of meer, dat speelt hier er eigenlijk een beetje op... door te zeggen van ja, de demonstraties is eigenlijk een soort samensferie van... Ja, van buitenaf en, en, en, en alleen maar door, wordt genetieerd door die mensen... die chaos en instabiliteit willen creëren. Kortom, Mubarak gebruikt de oude retoriek... en lijkt niet echt uh, uh, zich iets aan te trekken... wat, wat daadwerkelijk uh, zich in, in zijn eigen land uh, afspeelt. Ja, gisteren gingen er ook allerlei uh, berichten van... Uh, nou, er komt een belangrijke mededeling. Er werd op uh, sommige televisiestations geïnterpreteerd... als hij zal wel afstand doen uh, van uh, de macht. Maar dat was een beetje westers denken. Ja, ik vrees dat Mubarak, vooral uh, omdat hij nog steeds steun geniet, dat moeten we niet vergeten, steun geniet van het leger. En zolang die steun er is, uh, zal uh, Mubarak uh, aan de macht blijven, tot het moment dat het leger zijn handen af van hem aftrekt. Want dat is dat, cruciaal, dat, is... dat leger, hè? want ik bedoel, hij vervangt nu wel de regering, helpt dat dan niet? Ja, nee, maar goed, hij vervangt wel de regie, maar hij is nog steeds de, de, de, de, de staatsman, hij is nog steeds de, de sterkste man in het land. En met daarachter natuurlijk de steun van het leger. En nogmaals, als die steun uh, van het leger wegvalt, dan heeft het een probleem, en niet eerder. Ja, en ondertussen, ik bedoel, dit zijn de ontwikkelingen in Egypte. In, in Tunesië gaat het trouwens ook nog uh, verder door. Ik hoor berichten over demonstraties onder andere in Jordanië. En in, in een van de golfstaten ook nog. Hoe kijken de omringende landen met bi samengeknepen billen? Kijken ze uh, naar wat er allemaal op dit moment gebeurt in Egypte? Ja, daar mag je zeker van uitgaan. Ik denk sinds de revolutie in Tunesië uh, zal het waarschijnlijk geen dag voorbij gaan... of er is een soort crisisberaad uh, onder al die regimes... Uh, waarbij ze elke keer uh, allerlei draaiboeken klaar hebben... om eens te kijken van uh, wat zouden we moeten doen als dit of dat gebeurt. Kortom, uh, iedereen kijkt natuurlijk naar, naar Tunesië, naar Egypte... Uh, Algerije uh, daarom, het, uh, Jordanië, daar is het ook niet pluis. Syrië probeert ook het internet voortdurend te censureren. Uh, kortom, daar is behoorlijk wat beweging in het Midden-Oosten op dit moment. Ja, een spannende dag uh, wordt het in ieder geval ook vandaag in Egypte. Mustafa, voor dit moment dank je wel. In Maastricht wordt een 14e eeuwse muurschildering na een lange restauratie weer onthuld. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Maar eerst tijd voor het voetbal. NEC en Heracles staan in de onderste regionen van de heredivisie. En gisteravond speelden ze tegen elkaar. En dan zijn drie punten erg kostbaar. Maar na 90 minuten stond de stand van 1-1 op het scorebord. Flemings zette NEC op voorsprong. Vlederes voorsprong, maakte de gelijkmaker namens Heracles uit de vrije trap. Björn Flemings, daar hebben we het over, de spits van NEC... maakt alweer zijn 17e treffer van het seizoen. Maar NEC schoot er uiteindelijk weg. Enig mee op. Uh, het was een wedstrijdje voor, voor 1-0 of 0-1. Wie scoort wint normaal gezien in zo'n wedstrijd? Ja, en dan uh, zijn de touch belangrijk. En op dit moment, uh, ja, misschien uh, moeten we alerter zijn. Misschien weet, ja, ik, ik, ja, ik weet het niet. Maar ik blijf erbij als de bal twee meter mee naar achter ligt. Waar het die moet liggen, gaat hij nooit binnen. Um, even naar de mooie feiten. Uh, nummer 17, je gaat er rustig verder. Goh, ja, ik zeg het op dat gebied ben ik misschien wel een beetje gelukkig. Uh, nummer 17 blijf misschien, ik weet niet, Jan komt morgen, denk ik, die, die kan nog scoren. Maar goed, voor mij is het belangrijkste dat ik een doelpuntje maak, persoonlijk. Maar uh, zoals ik al vaker gezegd heb, en dat zeg ik niet gewoon om de druk af te houden. Maar dat is gewoon de waarheid. En uh, ik scoor liever niet en drie punten te hebben dan, uh, zoals vandaag, te scoren en maar één punt. Ja, we zitten tegen een transfer-deadline aan. Dan uh, begint het uh, uh, spel altijd, ga je nou wel of ga je niet weg? Uh, zeg het maar. Ik weet het niet. Ik denk dat jullie meer weten dan ik. Dus nee, ik weet het echt niet. Uh... Ik blijf erbij. Ik heb, een, ik heb een makelaar die voor mij mijn zaken doet. En, uh, zolang de clubs geen overeenkomst hebben, heb ik, uh, heb ik ook een goede afspraak met hem. Uh, zo, ik mij niet lastig te vallen daarvoor. En, uh, Carlos weet dat ook. Carlos laat me lekker voetballen. en uh, ja, geeft me vertrouwen. En wanneer de clubs eruit zijn en er een akkoord is, ja, dan, uh, kunnen ze bij mij komen. Op dit moment zal uh, er geen akkoord zijn, want ik heb van, van beide partijen niets gehoord. Dus, uh, ik blijf me lekker concentreren op NSC. Ik voel me heel goed en uh, ja, ik, wil, uh, ik wil niet per se weg. Nou, nou uh, ben ik naïef hoor, Je kan je me van alles wijsmaken, maar je kan me toch eigenlijk niet wijsmaken dat als Tottenham of La Roma, ik noem maar wat clubs die uh, zich uh, via de pers uh, hebben gemeld, of in ieder geval genoemd zijn, zich melden voor Björn Flemings, dat jij zegt, nou, dat hoef ik allemaal niet te weten, dat hoor ik allemaal wel. Ja, ik lees het wel. Ik bedoel, ik lees ook internet. Uh, ik heb ook internet, ik lees ook kranten. Dus uh, ik lees het wel, maar uh, ik zeg het, een, een akkoord is er niet, want anders had ik het wel geweten. En, uh, ik zeg het, als je meer wil weten, als er effectief iemand zich gemeld heeft... dan denk ik dat het best is dat je Carlos Albers even voor de camera haalt. Het is natuurlijk wel relevant, want anders zou dit... mocht je onverhoopt toch ergens naartoe gaan... je laatste wedstrijd van NEC geweest zijn. Ja, uh, NEC is niet zo ver van mij thuis. Ik woon in Antwerpen, is 160, 70 kilometer ongeveer. Dus uh, moest het gebeuren, ik zeg wel moest het gebeuren... dan uh, kan het nog wel zonder enkel probleem afscheid komen nemen. Björn Flemings, wie weet wel, in zijn laatste wedstrijd voor NEC. Jeroen Elshoff sprak met hem. Vanavond wordt er natuurlijk ook gevoetbald in de eredivisie. Vitesse neemt het op tegen Roda JC. AZ speelt tegen VVV. De Graafschap tegen Utrecht. En nummer 1 speelt tegen nummer laatst. Oftewel PSV thuis tegen Willem II. Moskou begraaft vandaag de doden van de bloedige aanslag van vier dagen geleden. De aanslag in de aankomsthal van het vliegveld is nog steeds niet opgeëist. Iedereen denkt dat het ook dit keer het werk is... van fundamentalistische moslims uit de Noord-Kaukasus. Voorafgaand aan de begrafenissen werden de slachtoffers herdacht. Het is bijna twee minuten over half vijf... Maandag, precies op dat tijdstip, blies een zelfmoordenaar zich op, op Moskou's drukste vliegveld, Domodzedevo. En hier worden nu de 35 doden herdacht. 24 januari, 16 uur 32 minuten, 35 mensen gingen. Een klok tikt een minuut stilte weg. En dan leggen duizenden mensen massaal rode anjers neer bij het in de haast opgerichte monumentje met de 35 namen van de slachtoffers. Maar er is niet alleen verdriet in Moskou, er is ook angst. Een man met een pet op. Hij is bang, vertelt hij. Hij komt net uit de metro. Hij zegt dat hij de hele tijd om zich heen kijkt, daar onder de grond. En ziet hij iemand die er verdacht uitziet, dan stapt hij uit de wagon en wacht op een volgend metrostel. Natuurlijk zal er een volgende aanslag komen, zegt hij. En ja, hij is bang. Maar dat niet alleen, hij is ook boos. Ik ben vooral boos op de autoriteiten, zegt hij. Hun reactie was precies zoals altijd. Ze slaan harde taal uit, zeggen dat ze de terroristen zullen pakken, wat nooit gebeurt. En wat heeft het in godsnaam voor zin... de veiligheidsmaatregelen te versterken de dag na een aanslag? Denken ze dat de terroristen dan weer toeslaan? Ze moeten de aanslagen zelf voorkomen. Het slaat allemaal helemaal nergens op. En dan loopt hij weer weg, de drukke twerstraat van Moskou af. En hij verdwijnt tussen de Moskowieten die het al zo gewend zijn inmiddels. De permanente dreiging van een aanslag... Het verslag was van Kisia Hekster. Dan de restauratie van een zeer oude muurschildering. Hentje uit de 14e eeuw. Is klaar. Morgen is de onthulling in de Maastrichtse Dominicanenkerk. Een kerk overigens waar tegenwoordig een boekhandel in zit. Degene die alles af weet van die restauratie is Angelique Friedrich... van het restauratieatelier Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een ingewikkelde restauratie? eigenlijk wel. Als je gaat restaureren, dan moet je altijd eerst heel erg goed gaan kijken van wat, wat hebben we eigenlijk. En, uh, dus het, het, we zijn er wel echt een jaar mee bezig geweest, dus ja. het was wel ingewikkeld. Ja. En wat, wat hadden we? Uh, we <laughs> hadden ja. een, uh, het is een, een schildering met de uh, belangrijkste voorstelling die erop staat. Dat is een, uh, het levensverhaal van Thomas van Aquino. Dus het is in de Dominicanenkerk en Thomas van Aquino was natuurlijk een hele belangrijke Dominicaan. Ja, en dat zat erop, maar wat was er, laat me zeggen, technisch gezien lastig aan de restauratie? Uh, no. De schildering die was in de jaren zeventig gerestaureerd, waarbij die heel erg overschilderd was. En daarnaast eh, zat er ook schimmel op de schildering. Maar de schildering was ook een beetje vervaagd, doordat het bindmiddel soms van de verf een beetje achteruit gaat. En er zaten ook nog wat restjes witkalk op, eh, omdat die in het verleden, dus in de 18e en 19e eeuw, bedekt was met eh, witte verflagen. En ja, dat alles maakt het eigenlijk dat je eerst moet gaan schoonmaken, dan de schildering. Eh, kijken... Hoe je de schildering een beetje kunt gaan verzadigen en zo. Dus ja, dat was allemaal vrij uh, gecompliceerd. Ja, want het is wel vrij ingewikkeld uh, om het op, uh, op die manier te doen. Het is eigenlijk uh, monnikenwerk. Ja, ja, nee, dat is het zeker. Ja, ja. Maar ja, als je dan in een kerk zit, hè, in een Domin oud Dominicaanse klooster, dan is mag... dat ook weer iets moois. Hè? <laughs> dat dus... lijkt me ook. Zeg maar, en die, die schildering, uh, wat is het bijzondere eraan? Uh, nou, het is eigenlijk het is een hele vroege schildering. Waarbij gewoon heel, eigenlijk voor die tijd heel realistisch is geschilderd. Veel schilderingen uit die periode in kerken zijn ook nog met, hele, met, met een heel beperkt palet geschilderd. En ook met hele eenvoudige bindmiddelen hè, waar ze de verven van maken. Maar hier is, hebben wij het toch kunnen ontdekken al met lijnolie geverfd en geschilderd. En daar kun je heel veel drie vormen mee maken. Dus, dus dat al diepte zat erin? Uh, ja, ja. Ja, dus dat zijn echt mooie gezichtjes met uh, mooie details en mooie kleding met plooien. Het is wel allemaal um, ja, heel erg vervaagd, want het is een schildering met een hele lange geschiedenis. En uh, ja, die geschiedenis die kun je niet zomaar wegpoetsen. Dus, uh... Nee, we, Weten we trouwens wie het geschilderd heeft? Is de schilder nee, zelf bekend? Nee, nee. nee, in die tijd uh, was men daar nog niet zo mee bezig. Dat komt eigenlijk in de renaissance. Hè, dat de kunstenaar ja, zichzelf bekend wil maken. zeg Maar, maar in die tijd, uh, nee, dat weten we niet. Nee. Nou, het morgen dus uh, de officiële opening. Ik kan iedereen het vanaf dan uh, zien, want het is, uh, het is geen kerk meer. Nee, nee. Het is dus boekhandel, Selexis Dominicanen. En um, ja, vanaf morgen kan iedereen het zien. Er is een heel mooi um, informatiemeubel voor de schildering geplaatst. En um uh, en wat, wat eigenlijk ook heel bijzonder is... is dat er een oude afbeelding die in de 19e eeuw van de schildering is gemaakt... toen die nog in een veel betere staat verkeerde... Uh, één keer in het kwartier of half uur uh, op de schildering geprojecteerd wordt. Die verschijnt dan langzaam met een beamer op de schildering... zodat je eigenlijk ook weer bepaalde voorstellingen wat beter kunt duiden... Dus uh, en dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, wat Dus op de schildering, dus de originele, krijg je eigenlijk een soort projectie uh, ervan, zodat ja. hij nog mooier uitkomt. Dat is eigenlijk ja, het idee. Ja, precies. Dus je bent eigenlijk heel verantwoord bezig met de esthetische behandeling. Want je, het is totaal reversibel. Hè? Dus de hele, totaal omkeerbaar, wat bij restauratie altijd belangrijk is. Ja, precies. Nou goed, morgen is ja. dus de opening. En uh, we hebben een beetje een idee van hoe het eruit ziet. Mevrouw Friedrichs, ik, dank u wel. Angelique Tot. Friedrichs was dat van het Restauratieatelier Limburg.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 En de leden van GroenLinks kunnen de steun van hun partij aan de missie in Koendoes niet terugdraaien. Het besluit van de fractie is definitief, zei fractieleider Sap bij Paul en Witteman. Ze wijst erop dat de fractie een eigen verantwoordelijkheid heeft... en dat het partijcongres het besluit niet ongedaan kan maken. En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van WeerOnline. Het is koud buiten en de auto's zijn op veel plaatsen bedekt met een dikke laag ijs. De temperaturen liggen op dit moment rond min 5, langs de westkust is het iets warmer... en in het noordoosten is het een paar graden kouder. In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland kan het ook plaatselijk glad zijn. Het is wat nevelig, maar verder is er nauwelijks bewolking, alleen het noorden ziet een paar wolkenvelden. In de loop van de ochtend verdwijnt de nevel en schijnt de zon volop. De temperaturen lopen maar langzaam op, maar komen uiteindelijk vanmiddag rond het vriespunt uit. Het blijft dus koud vandaag, maar er staat gelukkig iets minder wind dan gisteren. Verder schijnt de zon vanmiddag nog volop. Morgen, zondag, blijft het in het zuiden zonnig, maar in het noorden en midden van het land zijn er ook veel wolkenvelden aanwezig. Bij maxima rond plus twee is het morgen ook iets minder koud dan vandaag. Ook maandag blijft het nog vrij zonnig, droog en koud. Maar dinsdag draait de wind weer naar het zuidwesten. Dan neemt de kans op neerslag toe en wordt het ook iets zachter. Maar tot die tijd is het dus heel mooi winterweer. De NOS, het Radio 1 Journaal. Natuurlijk ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. We twitteren natuurlijk ook NOS Radio 1. Dat is ons twitteradres. Wat een spannende dag vandaag in Egypte. Het is zo'n ochtends vroeg afwachten hoe het verder gaat. Veel pleinen zijn weer leeg. Maar heel anders was dat gisteravond, toen de protesten een toppunt bereikten. Ook in Cairo. In de loop van de avond verschijnt op steeds meer plaatsen het leger in de straten. De tanks en de panzerwagens worden door de betogers met gejuich en gefluit begroet. Mubarak heeft het leger zelf naar buiten gestuurd... om de orde te handhaven en de avondklok te bewaken. Op het avondjournaal van de Staat-TV wordt de maatregel afgekondigd. De avondklok geldt voor het hele land... en niet meer alleen voor de belangrijkste steden in het noorden. Maar de mensen op straat trekken zich er niets van aan. Niemand gaat naar huis. En de militairen treden niet tegen ze op. Ook niet als het gebouw van de NDP, de partij van Mubarak, bestormd wordt. Tienduizenden mensen betogen dan al uren tegen het zittende regime. Eerder op de dag is het tot velle gevechten met ordentroepen van de politie gekomen. En daarbij werd toen wel geschoten. Er vallen doden en gewonden. Hoeveel, dat zal later blijken. Het aantal gewonden moet in elk geval in de honderden lopen. Demonstranten zijn door de politie in tegenstelling tot het leger later op de dag hardhandig aangepakt. In de hele wereld worden de ontwikkelingen in Egypte op de voet gevolgd. Jong en oud, mannen en vrouwen, moslimbroeders, met duizenden, misschien nog veel meer, Egyptenaren komen vandaag op de straat. Dit had niemand een maand geleden kunnen voorzien. Welkom terug, everyone. It is 34 minutes past the hour. In many parts of the world we're following breaking news out of Egypt. Of course, these unprecedented, some are Amerikaanse regering volgt de situatie in Egypte met argus ogen. want voor de VS speelt Egypte een sleutelrol.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 en luchtte hun hart voor iedere camera en microfoon. Leven Egypte, dit is ons land. En Mubarak, rot op. Ontwikkelingen in hun thuisland worden door Egyptenaren in Nederland ook op de voet gevolgd. Gekluisterd aan de televisie proberen ze zoveel mogelijk informatie te krijgen over de protesten in Cairo, Suez en Alexandrië. Sinds de onderste zit het in het Egyptische café Mazzeik in Amsterdam elke avond vol. Paul Zonders ging er ook naartoe en hij sprak met de stamgasten. Ja. De televisie staat aan. en wat, wat staat er nu in beeld? Wat is het laatste nieuws? Wat op de rode balk staat, is dat er nu eh, brandweerauto's naar het, de, het centrum van Cairo gaan om branden te plussen. Dit is Al Jazeera, hè? Dit is Al Jazeera, ja. Die hebben wij de hele dag aan. Ja, want hoe kun je anders op de hoogte blijven van wat er in Egypte gebeurt? Is dat moeilijk om alles mee te krijgen? Nee, niet via de Egyptische televisie. De, de, ik heb uh, op de Egyptische televisie uh, voetbalwedstrijden gezien vandaag. En uh, ik heb uh, een aantal zangers gezien, maar niets over, over die onlusten. Het is misschien een beetje een gekke vraag, maar is het nu goed of slecht wat er nu gebeurt? Het kan nooit slecht zijn, het is altijd goed. Het is altijd beter dan wat hiervoor was. Want als je een dictator meegemaakt hebt en je ziet dat er mensen... Uh, voor hun rechten uitkomen, dan dan weet je dat het beter komt. Alleen, tabaan, om, ja, die, via de, ja, levensleven, en de tabaan, of, ja, die, en de, kiet, en, en, via de, te jawel, we kieven, ja, die, veroudb. De situatie is eigenlijk zo en iedereen is bang en verwacht wat gaat gebeuren, dus het is echt zorgwekkend. erg ja. Maakt hij zich zorgen over over familieleden? Inteande, ik, ja, inte, kia, al en al, los op kant, kiet, tabaan. Ja, ja. Het is heel bezorgd. Niet alleen over zijn familie, maar over de rest van Egypte. over heel Egypte eigenlijk? Alle Egyptenaren, niet alleen de familie. Heel Egypte is eigenlijk familie van mij. Moslim We zijn allemaal en zijn Hij maakt zich zorgen niet alleen over zijn familie, maar heel Egypte. Koptisch, moslim, christelijk, iedereen. Want iedereen is een Egyptenaar. Zou we heel graag terug willen nu, juist ja, nu, nu van alles gebeurt. Nee, en het We hebben we hebben naar Rai. Lina bij die die me, zei dat dan me gaat naar Nee, nee, dan Heb dat Heb ik mijn de Ja, Ik Ja, kon zegt nee, ik zou het graag willen zijn dat ik daar in Egypte, dan kan ik ook meedoen. En wat kunnen de Egyptenaren in Nederland? In, in wat, wat kunnen ze doen? طبعا نتضامن معهم لأنه دول حقوق في المساهرات المسيرات السلميه وندي راينا للسفاره انه احنا عندنا تضامن يعني كلنا we kunnen eigenlijk vanuit hier uh, niet zo erg veel doen... dan uh, demonstreren en uh, ons uh, uh, mening laten horen dat wij eigenlijk die mensen steunen. Mijn collega was hier uh, 24 uur geleden. Ja, en uh, toen hadden de mensen hier allemaal nog heel weinig contact gehad met familie in Egypte. Hoe is dat met u? Ondertussen heb ik mijn familie gesproken gisteren. En uh, ja, ik moet zeggen dat het... het uh, nou, nou, gaat, gaat wel. Wat zeiden ze? Nou, ze zeiden ze toch ook zo, uh, eigenlijk... Ik heel erg zorgen over de situatie in uh, Egypte en uh, iedereen eigenlijk hier en daar. En we hopen dat dit eigenlijk zo snel mogelijk uh, voorbij, in de goede zin natuurlijk, uiteraard. Uh, dus het is, iedereen is bezorgd. Ja. Wanneer gaat u weer naar Egypte? Ik heb vandaag toevallig uh, net geboekt. Nee hoor. <laughs> nee, ik ga meestal uh, in uh, lente uh, en dan in voorjaar voor jaar en najaar. Dus ik verwacht dat ik uh, april zo'n beetje die kant op ga. Ja. En, kom, en komt u dan in een heel ander Egypte dan dat u, u kent? Ik uh, hoop van niet. Ik hoop, uh, uiteraard, uh, uh, uh, uh, dan moet ik zeggen in welke opzichten bedoel je? Ja, po politieke opzichten natuurlijk. Ja, dat hoor ik, ja. ja, ik uiteraard. Maar uh, uh, gewoon andere opzichten zoals Egypte, die wij kennen, het zal altijd blijven hetzelfde zijn. Maar ik hoop uiteraard dat het eigenlijk de politieke verandering uh, en vernieuwing En dat iedereen tevreden is. Ja, hey, dat... Ja, Mustafa Oekbi, zal deze meneer gelijk krijgen? Zal iedereen tevreden zijn uh, over een paar maanden? Ik, uh, ik betwijfel het. Ik denk uh, dat de meeste uh, Egyptenaren... en dat geldt natuurlijk ook voor die betogers uh, van gisteren en de afgelopen dagen... dat ze graag liever hadden gezien dat Mubarak zou, uh, zou aftreden. Uh, dat er uh, in ieder geval een soort uh, overgangsregering zou komen... Uh, die, uh, nou ja, die uh, gewoon democratische verkiezingen zou organiseren... Dat is niet gebeurd. Uh, Mubarak blijft aan de macht. En ik denk dat er heel veel Egyptenaren daarover buitengewoon teleurgesteld zijn. Nou hebben we ook gisteren gezien uh, El Baradei, die is uh, teruggekomen. Die kennen we nog van het Internationaal Atoomagentschap. Teruggekomen en onder uh, geplaatst. Is hij iemand die, ja, noem het een soort tussenpaus zou, uh, zou kunnen zijn? Zou hij Mubarak al dan niet tijdelijk kunnen opvolgen? Ja, het probleem van El Baradei is dat hij uh, uh, internationaal gezien heel erg bekend is. Uh, in het Westen vooral. Uh, hij wordt ook als een integere persoon gezien, ook in Egypte... door die mensen die hem in ieder geval kennen. Uh, alleen hij is niet zo erg uh, bekend in, in, in het land. Slechts de helft, denk ik, van de Egyptenaren kennen hem. En zijn rol is een beetje wat merkwaardig. Hij uh, heeft jarenlang uh, eigenlijk uh, in het buitenland gewoond. Uh, 30 jaar lang, bijna 25 jaar, 30 jaar uh, in, uh, in het buitenland gewoond. Hij heeft niet echt onder het, laat ik zeg, het regime van Mubarak uh, geleefd. Dus, dat, dat, dus hij weet niet ook heel erg uh, goed aan te voelen wat nou de mensen wel, daadwerkelijk bezighoudt. Dat zag je ook een beetje gisteren, een beetje wat onwennig tussen die demonstranten. Hij wil natuurlijk wel uh, de rol spelen van een leider die het land graag zou willen, zou willen dienen en, en, en besturen. Uh, maar vooralsnog denk ik dat, er, uh, dat hij niet over die populariteit... Beschikt die je hem tot een president of tot een leider van een, van een land zou kunnen, kunnen maken. En dat is ook het probleem van, van Egypte op dit moment. Het heeft geen leider. Het heeft geen. Demonstranten hebben natuurlijk niet een soort leidergezicht. die ook voor een nodige dynamiek kan zorgen. zodat er in ieder geval die protest, eh, prote, protesten gaande kunnen worden gehouden. Nou ja, goed, dat is wel van belang. Want eh, vandaag is natuurlijk een vrij cruciale eh, dag. Gisteren iedereen massaal de straat op. Ik zag zelfs een voetbaltrainer. die ergens een Nederlandse voetbaltrainer. ergens bij een provincie dat je in Egypte trainer is. En die zei, van nou, zelfs hier gaan ze de straat op. Dus echt overal is er gedemonstreerd gisteren in Egypte. Maar wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, ik denk dat we ook nog uh, uh, in een aantal steden... zeker in Alessandria, in uh, Suez, in, uh, in Cairo... demonstraties zullen zien op kleine schaal. Ook omdat ik denk dat het leger en de oproepspolitie ervoor zullen zorgen... dat die demonstraties niet massaal uh, uh, zijn. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk of dat heel lang stand blijft houden... Dat is nogmaals erg afhankelijk van hoe de orde troepen en het leger gaat optreden tegen deze demonstrant. Als ze werkelijk keihard gaan optreden, dan vrees ik dat het langzaam weghebt de demonstratie. Maar vooralsnog geloof ik in een soort, ja, in een toch een krachtige dynamiek die er nu heerst in het land. Van mensen willen de straat op, mensen willen af van Mubarak. En dat zal voorlopig nog eens zo blijven. Zaterdag 29 januari, het wordt een belangrijke dag in Egypte. Dankjewel, Mustafa. Straks met z'n allen heel veel zonnepanelen bestellen en daar een mooi prijsje voor krijgen. De actie Wij willen zon lijkt een succes. Dit is het NOS Radio 1-journal met Bert van Sloten. Maar eerst, het is een prachtige dag om jarig te zijn. De automobiel viert vandaag zijn 125 e geboortedag. Op 29 januari 1886 diende de Duitse autopionier Karl Friedrich Bren Benz het patent in voor een auto met benzinemotor. En sindsdien wordt de dag gevierd als de geboortedag van de de eerste moderne auto. Ronald Kooyman Kooijman is directeur van het Lauwman Museum in Den Haag. Daar staan het werelds oudste privé collectie auto's. Goedemorgen. Goedemorgen. Was die auto van meneer Bens echt de allereerste auto? Nou, Wel de allereerste benzine motor, zo wordt die algemeen wel gezien. Maar je had wel auto's die eerder waren, en waren met name de stoomauto's. Want er is, er is een beetje een gedoe over, hè. Net met de boekdrukkunst. De Fransen zeggen van wij hadden hem eerder. Ja, dat is, altijd, dat is een beetje een strijd tussen inderdaad de Fransen en de Duitsers. Uh, maar er waren gewoon verschillende landen eigenlijk bezig met de ontwikkeling van auto's. Uh, alleen de Duitsers waren wat dat betreft slim, althans meneer Karl Benz was slim, door een octrooi aan te vragen voor een auto. En die wordt dan ook meteen beschouwd zeg maar, als de eerste auto. Ja, en dat octrooi werd geregistreerd op, op deze dag? Op deze dag klopt, ja. De, hoe zag die eerste auto er trouwens uit? Nou, eigenlijk, die, die auto's in, sowieso in het begin van, uh, van de automobielgeschiedenis... ...zagen de als rijtuigen. De auto's eigenlijk een, een doorontwikkeling van het rijtuig. En uh, de rijtuig stond model ervoor. Dus die auto werd traditioneel vormgegeven. Uh, het volgens de rijtuigen. En in feite is de rijtuig zonder motor... En eigenlijk de mooiste benaming van auto's uit die tijd vind ik tenminste. Ze noemden het paardloze voertuigen. Dus paardloze voertuigen? Voertuig, ja, ja is een voertuig zonder paard. En dat was het eigenlijk. En met, was het meteen een, een, een groot succes of moest het grote publiek er echt aan winnen? Nou, het was sowieso weggelegd voor de, voor de happy view, als ik het zo mag zeggen. Want een auto was ongelooflijk kostbaar. Uh, dus niet iedereen kon er zich veroorloven, Zeker niet. Het was meer uh, ja, flaneren, laten zien dat je het goed had. Uh, het was van vanheren langs Mali uh, van Malieveld om in Haagse termen te blijven, waar we gevestigd zijn. Maar je, je laat je zien dat je het goed had. En het was niet een vervoermiddel van, uh, om van A naar B te gaan. Nee, want als je van A naar B ging, was het echt een avontuurlijke onderneming? Dat was absoluut een avontuurlijke onderneming. En ja, zo ook met deze auto. Die, uh, die heeft een afstand afgelegd uh, twee jaar later, na het octrooi van ongeveer 100 kilometer. Nou, dat, dat was een weg waar je ook regelmatig moest stoppen ja, want dan deed de auto het niet meer of moest de motor afkoelen. wat, wat, wat gebeurde daar? Nou, dat allemaal? deed de auto. de motor was toen niet betrouwbaar. de motor was ook niet zo krachtig. Uh, de, de, de, de auto's waren sowieso in die tijd heel erg licht en uh, ze open. Uh, waren vaak twee zitters maar uh, en met een leren kap, dus ook niet gesloten. Uh, en, en het dat woord worden bijvoorbeeld van leer, als er zo al die wel waren. Het heeft alles te maken met de kracht van een motor die zeer beperkt was. Ja, het gekke is dat natuurlijk het basisprincipe is nog steeds hetzelfde. We, spelen nog ste we spreken over een vernuft technisch wonder bijna. Maar het basisprincipe nu, de hedendaagse auto, is hetzelfde als toen. Ja, dat klopt. Als je gewoon in de geschiedenis kijkt, eigenlijk is alles al uitgevonden in het begin van, van de automobielgeschiedenis. Op een aantal dingen, naast als ABS, dat is allemaal veel later. Maar gewoon de, de aandrijving, de de, de, de as de verbrandingsmotor. In principe, het principe zelf is al lang uitgevonden. Ook de elektrische auto, want het is ook wel van, nou, van 1900... en veel mensen het niet realiseren. Ja, gek eigenlijk, hè. Dat, dat we, maar dat we er nog steeds naar kijken, wel als een wonderder techniek... wat we bij wijze van spreken gisteren pas hebben ontdekt. Ja, nee, dat klopt. Uh, en uh, ja, eigenlijk alles in essentie was er wezen. Ook de stoomauto was er. Ja. De, de meest ideale kracht om misschien wel... alleen het op stoom brengen van een auto duurde gewoon 20 tot 30 minuten. Dus daarom is de <laughs> eigenlijk niet gered. Nee, precies. Maar deze wel. En daarom vieren we dat vandaag. Hij is jarig. Ja. Gefeliciteerd. Ja. en Bedankt voor het gesprek. Dag Dank meneer Kooijman. Graag gedaan. Dag. En dan uh, Ajax, voetbal, Luis Suarez. Hij gaat uh, naar Liverpool. En Ajax wilde hem alleen laten gaan als Liverpool heel veel geld wilde betalen. En uiteindelijk wilden de Engelsen dat. Maar ja, Ajax is wel zijn topspits kwijt. Dat blijft een dilemma. Want hoe begin je nou zo'n gesprek met de algemeen directeur? Moet je hem feliciteren, Rick van der Boog, of niet? Ja, ik moet zeggen dat we na de onderhandelingen ons dezelfde vraag hebben gesteld. Kijk, als supporter uh, ben je niet blij...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 Maar zo zijn er nog wel een paar. Dat zei Henrik van den Boog, de algemeen directeur van Ajax... over dus Louis Suarez die naar Liverpool gaat. Dan het filmfestival Rotterdam. Daar draait vanavond een film uit 1924. Een zogenoemde Red Western. Het gaat over een Amerikaanse cowboy in de Sovjet-Unie. Bijzonder aan de film is dat hij live wordt begeleid door het Metropole Orkest... met muziek geschreven door dertien componisten. Verslaggever Mark Hamer ging kijken bij de repetitie. Het Metropole Orkest is aan het spelen. Links staat een projectiescherm en er wordt een zwart-wit film op vertoond. Wij zijn net bezig met de laatste repetitie van een heel bijzonder project. Het is een collectieve compositie van 13 componisten. Jawel. 75 minuten filmmuziek bij een oude Russische film uit 1924. Op Zimmerman, de coördinerende muziekredacteur van al de composities. Allereerst, wat voor film is dit? Het is een zogeheten Red Western. Ik wist ook tot voor kort niet dat het genre bestond. Maar het is een russische sovjet unie film uit 1924. En waar gaat hij over? Het gaat over de avonturen van een naïeve Amerikaan die in de Sovjet-Unie probeert ook uh, filialen van de YMCA te stichten... en dan ontvoerd wordt door contra en uiteindelijk leert dat de Bolsheviken, dus de communisten van Lenin... buitengewoon nobele typen zijn. En het is eigenlijk een stomme film. En het is absoluut een stomme film. Er wordt wel in <laughs> Maar En er zijn titelkaarten. Maar uh, wij hebben 75 minuten muziek gecomponeerd... collectief voor, met 13 componisten, voor deze film. Lastig is het om een Russische western uh, ja, daar de muziek voor te componeren. Daar is niks lastigs aan, dat is juist ontzettend dankbaar. Omdat, ja, in 1924 speelt ze heel pathetisch. Dus komisch is heel komisch, pathetisch is heel pathetisch. En je mag hem lekker, uh, lekker vet inkleuren muzikaal. Maar ik kan me voorstellen dat het de bedoeling is... dat je als filmkijker in Rusland, in de Sovjet-Unie wil wanen van begin vorige eeuw... Hoe... Hoe doet u dat dan? Ja, dat is aan de componisten zelf. Die hebben de sfeer gecomponeerd, waardoor je dat inderdaad hebt. Er zitten heel veel Russische kleuren in. Een aantal maar wat zijn die... Russische kleuren? Ja, dat zijn die weemoedige, donkere klanken met een beetje balalaika-achtige dingetjes. En uh, soms ook af en toe gewoon hele enge Sovjet-achtige marsen. Nee, die sfeer is heel goed getroffen. Dirigent is Ernst van Tiel. Hoe lastig is het nou om ja, de muziek live te maken bij een stomme film? Uh, het is heel lastig omdat de film die loopt en die stopt niet. De film ademt niet met de muziek. Dus wij moeten daar enorm alert op zijn. Uh, ik heb dus enorm veel punten in de, de partituur genoteerd... waarin ik herkenning heb met de, met de film. Dan moet je zeggen van jongens, even snel... Ja, maar je kunt het niet zeggen. Dat moet, dat moet je laten zien. En uh, daar reageren ze waanzinnig goed op. En uh, ze spelen heel goed de stijl. Dus ik, uh, ik heb er heel hoge verwachtingen van dat, dat dit goed een uh, fantastische productie wordt. En hoe eindigt de film? Nou, het eindigt Happy met een telegram naar huis... En uh, Lenin die er staat en die mag hangen in een portret aan de, stude in de studeerkamer. Echt met propaganda op het einde à la de Sovjet-Unie. Ja. maar toch met een klinkslag. En dan klinkt dat zo. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Hier is Bas Gemming natuurlijk heel veel aandacht in de media voor de protesten in Egypte... en de toespraak van Mubarak vannacht. En daarin kondigde hij aan dat hij zijn regering ontslaat. In de ochtendkranten veel foto's van de demonstraties. Trouw de Telegraaf hebben dezelfde foto op de voorpagina. Ook de Volkskrant heeft het beeld, maar dan op pagina 3. Daarop is te zien hoe Egyptenaren gisteravond massaal militaire voertuigen... beklommen in Cairo. Volgens de BBC zijn er sinds dinsdag zeker 26 mensen omgekomen... bij de protesten in Egypte. Honderden mensen raakten gewond. En Al Jazeera meldt dat de toezeggingen van Mubarak... eerder een poging zijn om macht te houden... dan om echt hervormingen door te voeren. Egyptenaren zelf zullen geen genoegen nemen met zijn toezeggingen... waarschuwt een correspondent. De Huffington Post deelt die mening. New government, same boss, kop de online nieuwsweblog... op de site huffingtonpost.com is een uitgebreide fotoserie te zien van de protesten. En de volksstand schrijft dat een Arabische revolutie is uitgebroken. Dictators in de regio huiveren voor het volk... naar de onrust in Tunesië en Egypte. Gisteren zijn ook in Jordanië duizenden mensen de staat opgegaan. Op, op nos.nl staat een overzicht van de onrusten per land. Nou, we hebben natuurlijk ook gekeken naar de Egyptische media... maar ja, het is een beetje lastig om daar de berichtgeving te volgen... over de volksopstand, want veel van het mobiele en internetverkeer... ligt plat in Egypte, dus ook de Egyptische kranten zijn online uh, niet te, raad, te raadplegen. Wel veel aandacht in de media voor de Nederlandse missie naar Kunduz. De Volkskrant schrijft dat Rutte een zware verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. In een analyse noemt de krant de missie een zegen voor Rutte... waar hij nog lang van kan profiteren maar hij heeft wel een risico genomen door zich persoonlijk garant te stellen... voor het naleven van de voorwaarden aan de missie, al dus de Volkskrant. Gerommel in de achterban van GroenLinks, dat kopt De Telegraaf. De partij heeft heel wat uit te leggen aan de achterban, dat schrijft Dagblad Trouw. En het AD meldt zelfs dat er een opstand is bij GroenLinks. Veel kranten hebben een interview met Ineke van Gent. Het Kamerlid dat tegen de missie stemde. In de Volkskrant zegt ze dat het een gewetensvolle beslissing is... en dat ze die heeft gemaakt, en dat ze geen truus is voor tegenstemmers in de achterban. Volgens de Telegraaf krijgt Rutte felicitaties van de NAVO en de Europese Unie. Die zijn tevreden dat de Nederlanders agenten gaan opleiden in Koenders. Volgens de NAVO is dat essentieel om te bereiken... dat de Afghanen eind 2014 zelf de verantwoordelijkheid... voor de veiligheid kunnen nemen. In het Financieel Dagblad Aandacht voor Ruimtetoerisme... was ruimtevaart voorheen een financiële last voor de overheid. Nu investeren steeds meer commerciële bedrijven... omdat die wel brood zien in ruimtetoerisme. Daardoor zou de ontwikkeling van de technologie sneller kunnen gaan. De kans is groot dat dus straks als eerste... een commercieel bedrijf op de maan bouwt. ESA vindt dat prima. Ik zou blij zijn als er straks... een kar dat je van de Albert Heijn op de maan staat, zegt een woordvoerder van ESA in de krant. Ik denk, daar meteen hebben die ruimtemannetjes daar ook uh, van die muntjes meegenomen. Maar goed. Probeer het eens met je handschoen erin te krijgen. Ik ja. vind het normaal al lastig. Tot slot, de Telegraaf weet te melden dat de 21-jarige Bas dorst, dorst... nu spits van SC Heerenveen in een Ajax-pyjama slaapt. Ajax onderhandelt nu met SC Heerenveen over Dorst. Iedereen weet dat Bas graag naar Ajax wil, zegt de zaakwaarnemer van de spits... Als jong jochie sliep hij al in een Haarks pyjama. Niet dezelfde, denk ik. Ja, dan moet het wel goed komen met die jongen. En daar zit hij op de bank, bij Goed, Veen. Goed, dankjewel, Bas. Dat is het mediaoverzicht voor vanochtend. Ik zou zeggen, ga ook nog af en toe eens naar NOS.nl. Gisteren was er een heel blog. Gaan we waarschijnlijk vandaag ook weer bijhouden van de gebeurtenissen in Egypte. En daar gaan we het ook over hebben zo direct na acht uur. bellen we ook met onze minister van Buitenlandse Zaken, Hoery Rosenthal, om de balans op te maken.